Nou, hoe vond je het? Heb je net als ik ook zoveel geleerd? Wat hebben ze hier veel, hè? Het is jammer dat ik niet meer tijd heb. Anders zou ik de rest van het museum ook nog wel willen bekijken. Ja, jij kan natuurlijk best nog even verder kijken in het museum. Boven is bijvoorbeeld nog een afdeling over de oude Grieken, over de Romeinen... en op de bovenste verdieping zie je archeologische opgravingen uit Nederland. Als je een iPod hebt geleend, wil je die dan eerst even naar de winkel terugbrengen... voordat je het museum verder gaat bekijken... Bedankt hè? En vergeet niet de prijsvraag in te vullen en het formulier in te leveren. Leuk dat je met me mee bent gegaan vandaag. En misschien tot de volgende keer. Hoi!